Het weer vannacht bewolkt en regen. Morgen is het grijs en druilerig met soms wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 5 en 10 graden. Dit was het NOS journaal. Jullie Hollander betalen thuis alsof veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op die wintersport en dan betalen jullie pins met contant geld. Maar waarom?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 Max. Met tot 11 uur het hoorspel De Ontdekking van de Hemel. Hoe heet die jongen? Quinten. Quinten, Quist. Naar het boek van Harry Mullich. Govert van Brakel. Welkom bij het hoorspel De Ontdekking van de Hemel. De stand van zaken. God heeft een engel opdracht gegeven... de stenen tafelen van Mozes terug te brengen naar de hemel. En u hoorde hoe engel verslag doet aan zijn baas, heer Gerubijn. Engel laat de ontmoeting plaatsvinden... tussen de twee hoofdpersonen Onno Quist en Max Delius. Onno is een zoon van de bekende Calvinistische oud-staatsman... die voor de oorlog zo'n jaar of vier minister-president is geweest. Hoewel hij rechten studeert, trekt taalkunde Onno meer. En Max is astronoom met een complex verleden. Zijn moeder was een Joodse en zijn vader een pro-Duitse Oostenrijker... die zijn vrouw naar Auschwitz heeft laten deporteren... en na de oorlog ter dood werd veroordeeld. Max is ondertussen opgegroeid bij katholieke pleegouders. Tussen de twee mannen ontstaat een intense vriendschap. De verhouding van Onno met zijn vriendin Helga komt erdoor onder druk te staan. Max krijgt een relatie met de celliste Ada... maar nadat hij is stuk gelopen, ontstaat er een relatie tussen Onno en Ada... Ada, Max en Onno gaan met zijn drietjes naar Cuba. Als later blijkt dat Ada daar zwanger is geworden... is het niet duidelijk of het kind van Onno is of van Max. Na vijf maanden zwangerschap, de complicaties stapelen zich op... krijgt ze een zwaar ongeluk, raakt zelfs in coma... maar de baby blijft wonderbaarlijk genoeg ongedeerd. Na nog eens een maand of vier... wordt de kleine met de keizersnede ter wereld gebracht. Het kind krijgt de naam Quinten. Quinten Kwist. Quinten wordt opgevoed door Max en Sofia. Sofia is Ada's moeder. En Max en Sofia krijgen een relatie. Op Groot Rechter ontwikkelt Quinten zich tot een intelligente peuter. Merkwaardig is wel dat hij op zijn tweede verjaardag nog niet kan praten. Hij heeft niet veel contact met Onno, omdat Onno heel druk is... met zijn baan in de politiek. Maar als blijkt dat Onno ooit op Cuba is geweest... bij een revolutieconferentie met Fidel Castro... is zijn politieke carrière ten einde. Dat is uh, wat er de vorige twee uur gebeurde. En ik wijs u op dat na afloop van dit derde, laatste deel... nog een uh, gesprek volgt van Margreet Rijntjes met Anna en Frida Mulis. In Amsterdam luisteren ze naar het hoorspel. De ontdekking van de hemel. Met Christ. Bent u de heer Onno-Quist? Ja, met wie spreek ik. Meneer Quist, dit is het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Het spijt ons, maar u moet u voorbereiden op een schokkend bericht. We...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 En Sophia was de enige die Ada regelmatig in het verpleeghuis bezocht. Op een dag liet ze Max weten dat de artsen bij Ada baarmoederkanker hadden gediagnosticeerd. Gezamenlijk reden ze naar het verpleeghuis. Er zijn uh, uitzaaiingen en opereren heeft geen zin meer. Dat zou ook wat zijn. Wat bedoelt u, meneer Delius? Een vrouw die sinds 17 jaar in coma ligt, ga je toch niet opereren? Ook al had het zin, dan, dan, dan had dat nog geen zin. Laten wij elkaar van aan goed begrijpen, meneer Delius. Als het zin had, dan zouden wij het doen. Ada lag in haar bed. Haar stoppelige haar was grijs en dof geworden. Haar vermagerde gezicht vol vlekken. De neusvleugels rood en ontstoken van de zonde. Dat er een lichaam onder het laken lag, was nauwelijks nog te zien. De dunne witte handen waren net vogelklauwen. Waarom heb je me dit nooit verteld? Je hebt me er nooit naar gevraagd. Max betrapte zichzelf op de gedachte dat het nu onmiddellijk afgelopen moest zijn hiermee. En wel binnen vijf minuten. Hij bekeek dat wat nog van Ada over was. Terwijl tegelijk vergeelde beelden van haar door zijn herinnering stoven. Bij haar ouders thuis met de cello naakt in de warme nachtelijke zee. Wat moet er nu volgens jou gebeuren? De artsen hier zijn blijkbaar van plan er langzaam dood te laten gaan. Maar ik vind dat er een eind aan gemaakt moet worden. Heel actief met een morfine-infuus bijvoorbeeld. Maar daar hoeven we hier niet op te rekenen. Met andere woorden, ze moet hier weg naar een ander ziekenhuis. Of moeten we haar naar ons toe halen? Nee, dat zou niet goed zijn voor Quinten. Moet hij weten wat er speelt? Ik vind dat wij die beslissing op ons moeten nemen, Max. Wat heeft het voor zin zijn leven daarmee te belasten? Hij is nog zo jong. Die avond op maandag 11 maart 1985... had Max bij zijn vriendin. Mm -hmm. Zijn verhouding met haar had in de loop der jaren... het bedaarde karakter van een huwelijk aangenomen. En ze hadden het erover samen te gaan wonen. Als alles goed ging, zou Quinten het jaar daarop eindexamen doen... en dan misschien ergens gaan studeren... Ongeveer rond deze tijd zou ook zijn huurcontract in Groot-Rechtige aflopen. Sophia had nooit gezegd wat zij daarna van plan was, maar zoals Max haar kende, wist zij al lang wat er ging gebeuren. 17 hele jaren als een zuchtje wind weggeblazen. Hoe functioneert dat eigenlijk? Dat de tijden zo plotseling veranderen. Misschien bestaat Hegel's wereldgeest dan toch. Na het eten ging Max met een fles wijn naar de tuin. Hij was dronken, maar hij had de behoefte om na te denken. Hij merkte hoe het beeld van Ada, dit roerloze, langzaam inzakkende hoopje ellende in het ziekenbed... hem maar niet los wilde laten. Hij ging op de grond zitten en staarde omhoog naar de hemel. En opeens was het of er een groot licht in hem werd ontstoken. Hij begreep alles. In één ondeelbaar moment was alles bij elkaar gekomen. Maar wat was het? Hij wist het antwoord, maar het leek of dat even moeilijk was te ontrafelen als de vraag. De vermeende oneindige snelheid is dus alleen een perspectiefische vertekening... zoals met het verdwijnpunt op de horizon komen de rails bij elkaar, dus dan, daar komt dan dus geen trein doorheen... want dan zal die ontsporen, vernietigd worden. Aan zijde daarvan is niets meer en toch komen er treinen doorheen. Zowel van de ene kant als van de, van de andere. Dus de hele kosmologie het slachtoffer van gezichtsbedrocht... Het, het zou toch idioot zijn als het begin van het heelal niet gepaard ging... met oneindigheden. Als iets ontstond uit niets, want dan dan was het toch een oneindig andere affaire... dan wanneer iets uit iets anders ontstaat. Ja, maar dat is het. Hallo, zeg. In zijn alcoholische beneveling zit Max ons wel erg dicht op de huid. Daarom, heer Gerubijn. Max loerde op deze avond als het ware al door het sleutelgat. Hij, hij stond op het punt ons te vinden om de formule voor de ontdekking van de hemel te vinden. Dat konden wij toch niet zomaar laten gebeuren, nietwaar? Wat waar? heb je gedaan? Alsjeblieft. Wat alsjeblieft? Wat was dat? Een explosie? Een meteoriet. Een wat? Een meteoriet. Zo haalde Max tenslotte toch de wereldpers... dankzij het... ongelofelijke toeval dat hij zich daar had bevonden waar hij was geweest. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Max Delius deelde zijn lot uitsluitend... met een 17e-eeuwse monnik in Milaan. De meteoriet was overigens een ruim 4 miljard jaar oude achondriet afkomstig uit het gebied tussen Mars en Jupiter. Met alle respect voor je fantasie, maar uitgerekend een astronoom... door een meteoriet geraakt laten worden, ik vraag het je. Zo doen engelen dat als ze van iemand af moeten. Hm. Bovendien was zijn dood noodzakelijk om onze man uiteindelijk uit Nederland weg te krijgen. Tabula rasa kwam eraan te pas. Eerst Ada, daarna Helga, toen Onno, nu Max. Er moest een en ander gebeuren om tot het volgende te komen. En nu is Max ook dood. Iedereen om mij heen is dood, vertrokken, onbereikbaar. Wat moet ik hier eigenlijk nog, oma? Ik kan net zo goed proberen om mijn vader te vinden.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 Vriend ben je dat echt? Papa, papa. jezus. Wie is een waarachtig, je zoon? Ik, ik moet even ik? gaan zitten. Wacht even. Vo voel je niet goed? Nee, prima. Het is... Uh... Ik voel alleen sinds kort uh, mijn hart. Je wilde misschien maar helemaal niet gevonden worden, papa. Zal ik weggaan? Nee, nee, ik... Het is zoals het is. Ik. ik uh...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 Overigens heb ik uh, mijn werk onlangs definitief aan de wilgen gehangen. Mijn vroegere concurrent Pellegrini heeft aangetoond... dat al mijn theorieën fout zijn. Ja, toch uh, een gebrek aan talent. De volgende dag gebeurde dat met mijn hersenbloeding. En uh, ja, daarna was er dus uh, helemaal niets meer over van mijn leven. Behalve ik. Ja, behalve jij.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 hem op de berg hebt allerlei instructies. En tot slot kreeg hij... <laughs> Een donderslag, hoe toepasselijk. Volgens mij heb je weer aan je neiging tot theatrale effecten toegegeven. Denk Tot slot kreeg Mozes de tien geboden mee... die Yahweh met zijn eigen goddelijke vinger... op twee stenen tafelen had geschreven. Ja... De...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 No nooit over nagedacht. Jij? Laat ik het zo zeggen. De gedachte dat wat dan ook de wereld zin zou geven, is mij vreemd. Zij is er, goed, maar zal er evengoed niet kunnen zijn. Het lijkt erop dat het heilige van dit oord indruk op je maakt. Ik, ik heb het gevoel dat hier een verhaal wordt verteld. Wat, wat betekent deze inscriptie? Non est in totos sanctior ter wereld is een heilige plek. En waarom is dit de heiligste plek ter wereld? Ja, lijkt mij ook lichtelijk overdreven. Alleen omdat die pauzen hier uh, gezeten hebben. Er zijn namen dat zelf mij heel serieus. Zelfs het altijd hier zit achter de tralies. Moet je die sloten zien?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 En wij gaan ze eruit halen. Geloof me, jongen. Uh, de Italiaanse gevangenissen zijn niet echt aan te bevelen. Zijn de tien geboden dat er niet waar. Ja. Ja, ja, als je het zo stelt, tuurlijk. Ja, zelfs de brandstapel. Verdomme, Quinten, je bent hier goed wijs. Wat, hoe wou je nou die kapel inkomen? En dan dat altaar. Waar je soms al die tralies gaan doorzagen? Maak de sloten open.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 Legde zijn wang op de treden en liet de zaklap eronder schijnen. De kast rustte aan weerszijde op twee platte stenen. Papa, ik heb ze. Je bent er in. Dat is onmogelijk. Niet onmogelijk, laat zien. laat zien. Heb je de koffer? Ja, ik wil zien of er iets op die stenen staat. Straks hier ermee. We moeten opschieten. Quintin zocht zijn gereedschap bij elkaar en stopte het in zijn rugzak. Even dacht hij na.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 er was een tussenstop in Tel Aviv. Dat ligt voor het geval u dat niet wilde weten. In Israël. Natuurlijk. Het beloofde land. <laughs> is toch nog alles goed gekomen. Weet jij intussen al wat je van plan bent te gaan doen in Israël? Gewoon uh, die tafelen terugbrengen naar die plek waar Titus destijds heeft weggehaald. Nou, geen idee. Ik weet alleen dat alles vanzelf goed zou komen. En toen waren ze daar logeerden in een klein hotel in de oude binnenstad... en zagen in een stortvloed van zonlicht... Jeruzalem met zijn torens, koepels en muren voor zich liggen. Moet je kijken, papa. Het hemelse Jeruzalem, het bestaat echt. Ze hadden de koffer met de stenen in de kluis van het hotel opgeborgen... en waren de stad ingegaan voor een eerste bezoek aan de heilige plaatsen. Voor ze aan het eind van de middag naar hun hotel teruggingen... bezochten ze een café... Aan het naastgelegen tafeltje zaten twee oude vrouwen. Zag je die tatoeage op haar arm, papa? Alsof een van de oude dames gehoord had dat er over haar gesproken werd, keek ze Onno en Quintens kant op. Haar ogen. Nee. Een getatoeëerd getal: 3, 1, 4, 1, 5. Wat is er met jouw hand? Onno begon te trillen, waarbij hij het gevoel had of dat trillen uit zijn stoel kwam. Uit de aarde, als bij een beginnende in de aardbeving. Wat, wat, wat is er met die vrouw, papa? Ken je haar? Waarom zeg je niks? Wat Onno gezien had, was de kleur van haar ogen. Dat onbeschrijfelijke lapis lazuli dat hij in zijn leven slechts éénmaal had gezien bij een mens. Bij Quintin zag hij spoken, dat getatoeëerde nummer. Hoe oud zou Max moeder nu zijn? Eind 70, begin 80? Kon het waar zijn dat zij Auschwitz overleefd had? Hij wilde niet denken wat hij dacht. Het was te vreselijk, maar het was daar en het week niet. Als het zo was, dan moest hij ook de consequentie, de onvoorstelbare consequentie accepteren. Oh, moet ik een arts roepen? Maak je geen zorgen, Quintin. Ik heb misschien te lang in de zon gezeten. Ik kan het beste teruggaan naar het hotel en een beetje uitrusten. Ik ga met je mee. Roet me als je wakker bent. Toen Onno in zijn kamer stond, draaide hij zich nog een keer om... en zij keken elkaar aan alsof elk nog een woord van de ander verwachtte. Rust jij ook maar een beetje uitkwinten? Goed, papa. Tot straks. En nu vond ik dat ik de zaak geheel ter hand kon nemen...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 was er verschrikkelijk aan toe op het laatst. Niet meer om aan te zien. Paarmoederkanker met uitzaaiingen. De nieren werkte niet meer. Maar ik zal je de details besparen. Ja. onno, ik moest het doen. Hoe? Met een overdosis insuline. Zaterdag tijdens het bezoekuur. Niemand had het in de gaten. Pas zondagochtend ontdekte ze dat ze dood was. Afgelopen zaterdag? uh -huh. Terwijl Quinten en, en ik... Dat is toch niet mogelijk? Ik begrijp niet... Zaterdag? Ja. Oh mijn god. Onno. Onno? Ha Onno? Hallo Onno, ben je daar nog? Ik... Ik ben er. Eén is een beetje duizelig. Er gaat... Er gaat iets mis in mijn hoofd. Ik geloof... Uh, oh. Ik geloof dat ik... Onno? Onno, laat onmiddellijk een arts bellen.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 Fon. Dit hoorspel is een uitgave van De Hoorspelfabriek. De ontdekking van de hemel is een hoorspel naar de roman van Harry Moelisch... met muziek van Henny Vrienden. Bewerking Valerie Stiegelen. Vertaling Christine Geense. Met onder meer Lou Landré, Siger Sloot, Peter Blok... Rick Launsbach, Saskia Temmink en Catherine ten Bruggekaten. Techniek... Frans de Rond en Misha de Kanter. Regie Hans van Hechten. Dat was het, dat was het dan. Het is omgevlogen, het hoorspel. De ontdekking van de hemel van Harry Mullis. Vanavond voor het eerst op de radio. In, uh, in Amsterdam zit mijn collega Margreet Reintjes... en ze heeft samen met uh, de dochters Anna en Frida Mullis, de dochters dus van uh, de overleden schrijver Harry uh, geluisterd. En laten we horen wat de dames ervan vonden. Ja, ik zit hier nog steeds in Desmet, in Amsterdam, met Anna en Frida Mulies, de dochters van Harry Mulies. Nou, we hebben er 2,5 uur hoorspel op zitten. Wat vonden jullie ervan, Frida? Ik vond het heel mooi. Dat zei ik ervoor Ik, ik had al een beetje mogen luisteren. Ik vind het ja, echt indrukwekkend mooi. mooi stem het ik, voor mij klopt het heel erg bij het boek soms heb je dat iets binnen. ik had het bijvoorbeeld ook bij de aanslag de film dat het zo goed klopt bij mijn beeld dat heb ik heb ik hier ook uh, heb ik ook ja dan komt van alles terug allerlei uh, allemaal dingen die we herkennen die wat ander voorbeeld, nou ja dan heb je bijvoorbeeld het, het kasteel Groot Rechteren dat wij ze gingen vroeger echt naar in Overijssel kasteel Groot Hoeno. En daar was ook een graf van Bob. Hier wordt dan van Sunstar of, zo, een, of een paard wordt beschreven over, de, over een klein paadje. Dat, dat was er echt, behalve dan van Bob. En wie dat was, dat zijn we geloof ik nooit te weten gekomen. Of uh, ergens zegt Onno in het pantheon, geloof ik. Uh, dat hij, nee, nou ja, goed, ergens zat hij zich... Uh, dat hij ooit een boek heeft gelezen, de, de man zonder schaduw. En dat is een gevoel dat de schaduw zonder man. En dat is een verhaaltje wat ik heb geschreven toen ik twaalf was. Oh, ja? Dus wat dan weer gebruikt wordt. Ja. En Onno die zo sprekend hij Donner is met zijn grauwe baard. En... Ja, een vriend hè, van ja. je vader. Ja. De schaker. Ja. De schaker. Ja. En, uh, en de vader van Marjan Donner. Dus ja, zoveel herkenbaar komt er terug... Heel uh... fijn. Ja. Om, alles weer, ja. om dat toch even te ja. voelen herleven. Ja, zeker. Nou is het uh, weer bijna oud jaar. En uh, ja. 2012 staat eraan te komen. Ja. Uh, Anna, we begonnen er al mee om acht uur. Maar wij hopen natuurlijk dat uh, toch jouw eerste boek verschijnt in 2012. Ja, ik ook. Ja? In het najaar of ja, zo. Ja, want uh, is het mogelijk dat er dan, hè, dan niet uh, zo'n boek als de ontdekking van de hemel, waarschijnlijk, als nee, eerste? Heel boek. Dik, hè? Dat is wel heel dik, 900 ja. pagina's. Ja. Um, maar toch dat het mogelijk zou kunnen zijn dat er een eerste anamulies verschijnt in 2012? Ja, dat, het, dat vind ik wel. Dat is zeker mogelijk. <coughs> er gebeurt altijd meer dan mogelijk is, hè? Dus, um... Maar ja, goed, eerst zien dan geloven. Ja. Ja, nou wij wachten af. Uh, de, de oud en nieuw, wordt die altijd volgens bepaalde familietradities uh, gevierd bij de Mulissen? Nou. Of werd die? Um, mijn vader woonde natuurlijk achter het Leidse plein. Dus we hoefden eigenlijk de deur niet uit om enorm vuurwerk te zien en te horen. En, en die, die keiharde knallen vond onze vader altijd wel heel, heel erg indrukwekkend. En dat, uh, hè, die die, die hele doffe, harde, ja. harde knallen. En we gingen ook meestal wel even naar buiten. En dan uh, daarbij Ivy de Bloemenwinkel even kijken naar het vuurwerk. En dan weer naar binnen. En dat was het eigenlijk. Maar wat wel traditie was, wat vroeger altijd gebeurde. was bellen naar oma in San Francisco. Want zijn moeder woonde in San Francisco natuurlijk sinds 1952. En die spraken we drie keer per jaar. Ja, eigenlijk. Op haar verjaardag, of misschien ja. maar ja, drie keer. Dus ik denk op mijn vaders verjaardag, weet ik niet eens zeker. Nee, dan ja. waren we altijd op vakantie. Dat was in de zomer. Maar op haar verjaardag. en met auto nieuw. Ja. en dan, werd er, en dan werd er gebeld naar San Francisco. En dat was zo'n heel erg moment. En dan was het een gelukkig nieuwjaar. En dan, dan ja, nou ja, goed. Ja, dan was het breekt. daar nog overtuigd. Als ik kan weer aan denk dat, dat, dat hij dan zijn moeder belde, ja. met wie die zoon sterker, maar ook zo'n afstandelijke band had. En dan moesten wij natuurlijk ook altijd even Ach, ja. aan de lijn komen en ook tegen ons grootmoeder gelukkig een jaar zeggen terwijl we er helemaal niet kenden, want we hebben er uiteindelijk zijn we één keer bij haar bezoek geweest. Toen was ik veertien en Frida twaalf of zo, of elf. Ja, dus um... nou dat, dat was heel erg de, de traditie. Nou ja, en. Maar dan... verder dus geen... Ik heb absoluut geen traditie met oud en nieuw... Nee. dat ik moet feesten. Nee. Dat ik moet feesten en, en, en drinken en doorhalen. En... Nee, absoluut niet. En er werd dus ook geen vuurwerk afgestoken zelf? Nee. Nee. Nou, we kregen later, toen, sinds wij een broertje hebben, natuurlijk wel. <lacht> <lacht> Broertjes wel. Dus uh, die mensen, die, dat wel. mensen die doen dat wel. Ja, ja, ja. ja. <coughs> Voor de deur. Nou, het, uh, ik hoop dat jullie, uh, ondanks het feit dat hij er niet meer is... Uh, een heel mooie... Jaarwisseling krijgen. En een heel mooi 2012. Dank je wel. jij ook. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Anna en Frida Mullis. En dank je wel, Margreet. En zo zijn we aan het eind gekomen van een mooie, lange Harry Muris avond bij Max. U hoorde de dochters van de schrijver in gesprek met Margreet Rijntjes. En u kunt dat gesprek terugluisteren via onze website www.tweedingen.nl. Ook het hoorspel van de ontdekking van de hemel... is tot en met vrijdag 13 januari nog te beluisteren... via de website van Omroep Max... En op de achtergrond hoort u al heel zachtjes de muziek van Henny Vrienden... gespeeld door het Metropool Orkest Discovery of Heaven. Ik dank u voor de aandacht vanavond besteed aan het hoorspel... en wens u allen een goed en vooral gezond nieuwjaar. Goedenavond.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 De tevredenheid onderweggebruikers steeg dan al. Ja, ook stop maar, met... keizer. Laatste, ik vind het niet werken. Oh, oké. Okay. Nou mensen, veel minder files dus dit jaar. En in 2012 doen we er nog een schepje bovenop. Kijk maar op vanana beta, beta. Veel beter. Door een betere doorstroming komen we verder.